Twee uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. Het hacken en alle gegevens verzamelen door de AIVD van Internetfora is niet per se illegaal, zegt voorzitter Bart van Delden van de commissie die toezicht houdt op de AIVD. Hij laat aan Nieuwsuur weten dat nu nog niet kan worden vastgesteld of de AIVD zich aan de wet heeft gehouden. De AIVD zelf zegt in een verklaring van wel. NRC Handelsblad meldt vandaag dat de AIVD de computers van Internetfora binnendringt, en zo alle gegevens verzameld, ook van onschuldige gebruikers. Sommige deskundigen vinden dat de dienst daarmee buiten zijn boekje gaat. De Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan minister Plasterk. D66 en SP willen een parlementaire enquête... naar de werkwijze van de AIVD. De politieke oppositie in Oekraïne... gaat een hoofdkwartier van nationaal verzet oprichten. Het is de bedoeling dat vanuit dat hoofdkwartier... een landelijke staking wordt georganiseerd... die moet leiden tot de val van de regering... De oppositie neemt de regering kwalijk... dat Oekraïne afziet van nauwere samenwerking met de EU. In Kiev wordt al ruim een week gedemonstreerd. Vannacht maakte de oproeppolitie met harde hand... een einde aan een pro-Europese betoging. In Scheveningen is de landing van prins Willem Frederik nagespeeld. Duizenden toeschouwers hadden zich op het strand verzameld. Onder hen koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Willem Frederik werd op 30 november 1813... vanuit Engeland binnengehaald om koning van Nederland te worden... Vanmiddag zijn de koning en koningin in de ridderzaal... waar een feestelijke bijeenkomst wordt gehouden. En de dag wordt afgesloten met het koninkrijksconcert in het Circus Theater. De Verenigde Staten willen een bijdrage leveren... aan de vernietiging van de chemische wapens van Syrië. Dat staat in een verklaring van de OPCW... die toeziet op het verwijderen en buitengebruik stellen van de chemische voorraden. De chemische wapens worden vernietigd op een aangepast schip. Er hebben zich 35 bedrijven gemeld die de klus willen doen. Halverwege volgend jaar moeten de chemische wapens van Syrië vernietigd zijn. Het weer. Vanmiddag kans op een bui bij een temperatuur tussen 7 en 10 graden. Morgen is het bewolkt en soms valt wat regen of motregen. Vanaf volgende week wordt het kouder. Dit was het NOS-journaal. Nog maar één week bij Irish Chance.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 Tros Auto Show. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Brandsen. Ja, welkom bij u, een wekelijkse half uurtje waarop u aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Behalve van ons. Ja. Tros Auto Show, het programma op, op, op Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast me Carlo Brantse... hoofdredacteur van Carols Magazine. En we gaan het vandaag hebben over milieuplannen van de gemeente Rotterdam. Ja. Eng! Dit ja. wordt een eng verhaal. Ze willen geen visieauto's autos meer in de stad... en daarvoor komt er onder meer een sloopregeling voor oude auto's. En daarom is hier de verantwoordelijk wethouder van verkeer... Alexander van Huffelen van D66. Mevrouw van Huffelen, welkom. Dank u wel. Een sloopregeling voor auto's. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Daar krijgen wij altijd nekharen die gaan er recht van overeind staan. En daar moeten we dus even over praten, want we houden allebei van Rotterdam... Utrecht zijn we helemaal kwijt, maar Rotterdam hebben we nog steeds, ja, <laughs> hebben we nog steeds onze, onze, onze hoop opgezet. En daar gaan we zo uitgebreid, gaan we u, u mag de studio niet uit voordat wij u overtuigd hebben van het feit dat dit geen goed plan is. Ja. Dus dat straks, maar eerst gaan we naar in het heen. In het land waar ze zeggen, niet lullen, maar poetsen, gaan wij dat regelen. Oude auto's poetsen, inderdaad. Uh, Rijnpressie noemen we met de Peugeot 308 niets op aan te merken, maar er ontbreekt wel één ding. En wat het is, dat weet jij. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Ik heb me die oh, auto. Ja, nee, ik weet het ja. weer. Ik weet het weer. Ja, nee, ik weet het weer. Nou, ik zou je vres. vertellen. Ik, zou, ik werd gisteren nog door een collega Oude Weernink aangesproken... op mijn uh, gereserveerdheid jegens het merk Peugeot. Ja? Ik zeg, Wim, luister morgen naar de Tos Auto Show. En je hoort een mooi verhaal. Want, want uh, daar rijden we met de 308. De, uh, luister nou maar. Uh, het was voor mij een openbaring. Het wordt een loftuiting? Het was voor oh. mij een openbaring. Ik ben benieuwd. Dan ja. wordt het voor ons ook een openbaring. Ja, dat kan alle kanten uitgaan. Auto-nieuws, Carlo. Ik heb zoveel. Ik moet, ik moet, het, ik moet het kort houden. Uh, maar ik ga, ik ga er dus even in vliegend tempo doorheen. <laughs> Mercedes, komt, Mercedes had al de CLA. Mooie ja, mooi sedanachtige auto op basis van de A-klasse. Uh -huh. Daar wordt nu een soort van stoere crossoverachtige achtige ding van gemaakt. Dan heet die GLA. En dan kost die vanaf... Een dikke 35.000 euro. Dan heb je de 156. En de Gela diesel heet dus gewoon op. een glad. Wat zeg je? De Gela diesel heet dan een glad. Ja. ja. Goed. Um, Ik bedoel maar. Lamborghini ja. is gestopt met de uh, productie van de Garar, Gallardo. Gallardo. Gallardo. Gallardo. En daarvoor komt nu in de plaats de Cabrera. Ja, ja. Een, een, een, een Porsche Cabrera. Even, geen mooie naam, maar goed. In ieder geval in 2014, dus volgend jaar, dan wordt die auto opgevolgd. Dus niemand moet nu denken dat ze bij Lamborghini zijn gestopt met het auto te bouwen. Nee, die productielijnen worden nu klaargemaakt om de Cabrera te gaan uh, bouwen. 5,2 liter V10 onder de kap met 600 PK. En nog even weet ik dan weer dat de laatste Gallardo die nu gebouwd wordt in Santa Gata Bolognese, mm -hmm. de buurt van Bologna, is een LP45-4 Spider Performante. En die is in de kleur Rosso Mars. Marsrood. Heb, jij, dus heb gewoon... jij ook nog interessante dingen toe nou, te, te voegen? of? Je? dat is baksteen. Oostbaksteen. Lelijk. Goed. Ja. ja, maar dat is mode, hè? dat vinden ze daaruit. Dat ja. woord komt pas over een en, maar, paar en, jaar als jij alweer. Uh... Nog, nog even voordat je weer verder gaat. De Cabrera. Ja. Weet je hoe die klinkt? Nee? Die klinkt zo. Dat zeg ik. Dat zeg ik. Ja. Zo goed, hè? Hij oh, Die ja, dus moet je gewoon s'ochtends om vijf uur in het centrum van Rotterdam gaan zetten. Ja, Een ook. beetje in de buurt van Huizen van Huffelen. <laughs> en dan gewoon eens even het ding rustig warm ja, laten ja. draaien. Jaguar F-Type Coupé. We hadden het vorige week al even over, daar hebben we hem ook laten horen. Mm -hmm. Gaat kosten, we hebben het over de dichte versie. Dus niet de hangplant, maar de dichte mooie F-Type. Eindelijk ja. vanaf 85.800 euro. Euro. En, dat is goedkoper dan de Roadster, volgens mij. Ja, nou, dat is ook volkomen uh, terecht. <laughs> uh, dan uh, willen er allerlei uh, mensen in het Europarlement stillere auto's. Nou, nou, nou, Henning van wat we net gehoord hebben. En wat binnenkort ook voor Huizen van Heuvel in Rotterdam staat. Nee, dat gaat dat niet lukken. Euro NCAP. Ve de veiligheidstest. Mm -hmm. De botstest. Er zijn er weer elf gedaan. Er zijn weer elf nieuwe auto's uh, tegen uh, uh, allerlei Betrokken, rotsblokken ja. aangerost. Mm -hmm. Nou, weet je, dat is een examen waarvan je de antwoorden van tevoren al weet. Dus je denkt, nou, als je daar als fabrikant een auto aan geeft... dan slaag je met vlag en wimpel. G is ook meestal zo, behalve dit keer met de BMW i3. Au. De carbongebouwde, ja. extreem innovatieve... Uh, uh, uh, tamelijk briljant bedachte elektrische, dat, auto. dat dan weer wel, auto. Maar vier sterren. Maar vier sterren dezelfde dag nog kwam er een persbericht van BMW... van ja, nee, maar het is wel een van de meest veilige auto's... die wij bouwen überhaupt. Ook als je het vergelijkt met de benzineversies en dit en dat. probleem is alleen, je kan gewoon beter niet... als je aan het fietsen bent, je bent gezellig aan het peddelen... door Rotterdam, en dan komt de I3, dan denk je niet... nou die, nee, moet, die moet mij niet scheppen. Precies, dat is niet handig. Nee, dat is niet handig. We, we, want dan, de, je, je kan dan beter geschept worden door de Maserati Ghibli... Die heeft vijf sterren. Die heeft vijf sterren. Dat, dat was altijd iets. leuk ook. Of de, of de Mitsubishi Outlander PEV. Ja, de de PEV. De ja. Ja. Ik zie ze rijden veel, die PEVs. Ja, vind je het gek. Die kosten niks. Nee, nee. nee, die worden 25, mevrouw Van Heuvel. Als u ja. ooit nog in de landelijke politiek gaat. Ja, iets doen. Er rijdt een Mitsubishi Outlander, dat is een Jeep-achtig ding. Pef. Voor ja. Een PEV. Uh, voor een deel elektrisch, Ala. Maar die sponsoren wij dus met z'n allen... voor 25.000 euro... per auto. Ja, ze, zijn, ze zijn in ieder geval... redelijk schoon, maar... Um Goed nieuws dan voor jullie. Wat minder voor de mensen die graag in zo'n auto rijden... is dat die bijtellingsregels vanaf 1 januari gaan veranderen. Ja, en dan maar... moet je er wel uh, wat meer voor gaan, betaal, uh, gaan ja, betalen. Ja, wel 7 Maar gelukkig, uh, gelukkig voor de elektrische auto's... waar ik een uh, grote fan van ben... Um, is die bijtelling uh, weliswaar wat verhoogd, maar minder. Hè. Dat wordt 4 4 ja. En um, ja, ik, ik weet dat jullie uh, niet zo dol zijn op elektrische auto's... maar ik weet niet of jullie ooit in... mijn eerste elektrische auto was een Lotus Elise... Mm -hmm. En dat is toch wel een heel erg gave car. Ja, ja. 0 naar denken, 100 in 4 ja. seconden. Absoluut. Wij en denken sport. toch altijd een beetje een cradle to grave. En dan vragen we <coughs> ons altijd in ingemoedig af die Elektra. Waar komt die nou ook weer uit, uit die kolengestookte centrales toch? Nou ja, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Want als je nou gewoon kijkt naar de normale stroommix in Nederland, uh -huh. die komt uit kolen, uit gas, maar ook uit wind en zon. Heel klein beetje wind en uh, zon. Nog, dan nog zijn de elektrische auto's aanmerkelijk veel schoner dan welke andere soort brandstof dan ook. Schoner dan waterstof, schoner dan benzine, schoner dan diesel. Al die onderzoeken waar u zich op baseert. Daarvan zijn ook weer allerlei andere anders onderzoeken die ze precies tegenovergesteld ja, zijn. Nee. En die lezen wij. <laughs> en die, ja. en die lezen ja. wij. Genoeg. Zo die lezen raak, we wel. allemaal ja. al een beetje dat wat is we willen jammer, lezen. Want, uh, want de kern is inderdaad dat elektrisch rijden gewoon niet alleen maar heel schoon is, maar ook heel leuk. Nee, maar het is hartstikke goed. Voor plantsoenendiensten, stadsbussen, perfect. <laughs> uh, laatste twee dingetjes. Ja. Uh, uh, volgens Autoweek, onze collega's van Autoweek... neemt mm -hmm. de kans op een autorij in april 2015 weer toe... Ja, 2015. Ja, 2015. Ja, ja, ja, ja, okay. Het uh, is altijd een oneven jaar hè? Ja, als het ja, om, de, ja, ja. Om, de, om de autorij gaat. Uh, ik wil er graag wat aan toevoegen. Jongens, we hoeven maar één ding in de gaten te houden... Mm -hmm. om te weten of die wel of niet doorgaat. Dat is de houding en de opstelling van de firma Pon. De firma Pon is importeur van vele merken... Een kwart van alle nieuwe auto's in Nederland komt via POM, via Leusden het land binnen. Als die zeggen hij gaat door, gaat hij door. En als die zeggen van, nou wij hebben daar geen zin in, wij doen niet mee, geen dan recht. gaat hij niet door. Dus dat is maar, je hoeft alleen, alleen nog maar naar Leusden te kijken. Maar wat uh, wel goed nieuws is, is dat in Rotterdam hebben we de Autosalon. Dus ja. voor mensen die graag willen komen kijken naar mooie auto's, kom naar Rotterdam. Dat doet u verrekte goed. goed. Ja. Dat is dit weekend inderdaad. Mm -hmm. Precies. Het is overigens een van de vele initiatieven. Uh, om rijbudgetten te pakken, want die zijn er natuurlijk. Maar uh, ik weet, ik, ik heb geen idee of het er een beetje aardig uitziet. Is dus in Ahoi, geloof ik. In. Ja, ik ben er ook nog niet geweest, maar nee. uh, ik heb er goede berichten over gezien in de krant. In ieder geval, en dat doen we naast ieder jaar ook de Ecomobielbeurs, dus met ja. heel veel schone auto's. Ja, uh, ja, ja. ja. Er komen ook uh, ruim 5.000 mensen, dus dat is wel goed. Tegen bijna 800.000, geloof ik, in de rij. Hè? Maar goed, dat maakt niet uit verder. Uh, vanavond tot slot even kijken naar één vandaag Want daar gaat uh, een heel item over de accijnsverhogingen op brandstof. Ja. En met name de doodsteek voor veel grenspomphouders. Ja, iets voorhoogst even. Wordt niet gepresenteerd dit keer door jou. Nee, nee Pieter Jan Haag is mijn collega. Hoe vanavond... gek dat dat soort aansprekende items dan altijd in... Ik ben vallen. Ontzettend aardig voor mijn collega's. En je weet dat wij gaan eh, heten tros vanaf 1 januari. Dat is waar. Dat was even het nieuws. Fremd. En ja. um... naar iets anders. Want uh, uh, het Euro-codiciel was van. Ja. Robert? Ja, zeker. Dat is al redelijk bekend in Nederland. Nederland wilde, of in het buitenland. Maar Nederland wilde nog niet helemaal aan. Een reddingskaart in de auto. En daarop staat eigenlijk alles over de auto. Dus waar moet die knippen bij een calamiteit? Maar lopen geen stroom? airbags door. Waar, precies. Eh, ook over de inzittingen. Want als als, als, als, ja, er bedoel, gebeurt iets ja. heel naars met jou en je auto. En dan wil je de hulpverleners meteen kunnen vertellen. wat er aan de hand is met jou en met je auto. Ja, zeker was... voor elektrische auto's waar onze gast in rijdt. Eh, ja, precies. erg belangrijk. Want wat eh, ja, blaast... zou je gebeuren, hè? Ja. Je komt aan met je pneumatische schaar, want ja. mevrouw Alexandra heeft ergens een bocht gemeest. Ja, en je knipt in één keer een hele En 40.000 vol door je dondering. Dat is niet handig. Uh, Bas Zeldraak, goedemiddag, van Eurocodicil, drijvende kracht. Heren, goedemiddag. Ja, klopt dit wat wij beschrijven net? Ik zou er niks aan toe willen voegen. Fantastisch. Nou, dank u wel en tot ziens. Nee, hoor, dat ja. <laughs> u bestaat al enige tijd hè, met, met Eurocodicil. Het wil niet echt van de grond komen. Hoe kan dat? Kost tijd. Het is een echt een, een, een your face product. Dat wil zeggen, in Nederland zijn we eigenlijk nog niet zo met veiligheid bezig. Dat heeft ook met het feit te maken dat Nederland een klein land is. Kijk je naar Duitsland en ga je nog verder die kant op naar het oosten, dan zijn mensen veel meer met veiligheid bezig. Dat komt ook omdat de infrastructuur er nogal wat te wensen overlaat. Uh, dus het heeft meer te maken met uh, het, het feit dat uh, ja, vooral uh, de jongere doelgroep, dat, uh, daar vallen natuurlijk ook de meeste slachtoffers uh, tussen de 18 en de 5, 26 jaar ja. Ja, dus we proberen continu maar... Uh, via onze B2B-strategie om dit product in allerlei kanalen aan te bieden. Om te zorgen dat, uh, nou ja, dat iedereen uh, het eurocodesiel zou, uh, uh, zou gaan krijgen. Ja, en verplicht stellen. Waarom kan dat niet? Dat heeft u vast geprobeerd. Dat, dat zou fantastisch zijn. Um, uh, alleen daar heb je toch ook de overheid mee nodig. En um, ja, dat, dat blijft toch wel lastig. Ik bedoel, de overheid werkt heel goed mee in, uh, ja. in allerlei opzichten. De overheid wil heel graag het aantal verkeersdoden in Nederland erg omlaag brengen. Ja. Dit zou toch een maatregel kunnen zijn als je dit verplicht stelt. Waarom dan niet? Zijn. Ik bedoel, want dan, dan niet alleen help je de automobilist en je helpt ook de hulpverleners. Uh, uh -huh. Maar als, als, als paard, help je ook uh, de maatschappelijke kosten omlaag brengen ja. aan de achterkant. Omdat dat betekent dat iemand minder lang in het ziekenhuis ligt of minder lang gerevalideerd hoeft te worden. Uh, dus ja, je kunt dan nagaan aan alle maar, kanten. Helpt dit product. Maar waar, waar hoe moet je dit regelen? Hoe moet je dit bestellen? Hoe, hoe werkt dat? En wat kost het? Uh, dat Eigenlijk heel heel makkelijk, uh, dat kun je via onze website bestellen, www.eurocodiciel.eu we verkopen het product ook in België en in Luxemburg uh, inmiddels. En we willen natuurlijk verder. Het product is 1995 en via allerlei kanalen kun je het product met kortingen verkrijgen. Bijvoorbeeld okay. ook bij postkantoor.nl en andere kanalen waar het verkrijgbaar is. En dan krijg je dus een kaart in de auto waarop staat waar geknipt kan worden, waar brandstofleidingen lopen, elektraleidingen, en wat iets meer zijn. En ja, waar, je, waar je je eigen medicatie en je bloedgroep en dat soort dingen op kwijt kunt. Ja, precies. Mooi zo. Eenvoudig en toch uh, heel uh, hulpvol. Dank u wel, Bas Zeldraik van eurocodiciel.eu Graag gedaan, goedemiddag. Ja, en dan steeds meer steden komen met maatregelen om de luchtkwaliteit... Ik vind het wel een vondst, hoor. Ik vind het Ik wel ook. een vondst. Het moet verplicht worden. Ja. Gewoon ja. dat je overal weet, daar op die kaart staan de belangrijkste gegevens van mijn auto. In sommige auto's zitten 16 airbags. Ja. Daar kun je bijna niet meer knippen, bij wijze van spreken. Niet in jouw ook dan. Tenzij je, nee, in mijne zit nee. er niet één. Ten, kan nee, ik nee, nee, jij bent je eigen airbag. Ah, ik, ik hoef ook niet meer naar Rotterdam binnenkort, dus dat, dat, dat scheelt het ja, weer. dat is waar. Uh, Overigens moeten u de groeten hebben, mevrouw Van Heuvelen, van uh, Stefan Kroon, partner in crime, en uh, Maarten Steinboegh. Die zijn mede FET-lid de groeten doet. FET, wat is dat? Ja, dat is als voor Formule E-team. Dat is ja, een club van wel. mensen die zich bezighoudt met het stimuleren zie van elektrisch rijden in Nederland. We uh, hebben gewoon de vijand binnengehaald. Nou, maar, ja, maar, ja. ja. Volgens ja. Stefan Kroon zit u nu in het hol van de leeuw. Kijk eens even. Ja, ja. maar, maar, maar, uh, ook maar of volgens of mij zijn jullie wel Tesla-fans, toch? En Maarten Stijnbroeg die heeft een ja. Tesla. Ja, dus ja. dat klopt. Daar moeten jullie elkaar voor Wij houden van alle auto's, ook Nissan, Leafs, alles en zo. We zijn er gek op. Het heeft, Met name deel... het, is... <laughs> het heeft voor een de groot deel gezorgd voor de inhoud van dit programma. Ja, dat is waar. Maar, maar toch, we gaan het over je milieuzone en het plan, althans hebben die in Utrecht uh, nu uh, tot stand zijn gekomen van Uveland. U sluit zich daar ook gewoon bij aan, hè, bij dat rijtje. Uh, even precies Piketpalen plaatsen. Wat gaat u nou precies in Rotterdam doen? Wordt dat één een op één een een vertaalslag? van het Utrechtse, of doet u het net een beetje Rotterdamse? Nee, we doen het inderdaad op zo'n Rotterdamse. We zijn net zoals alle andere grote steden aan het werk om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Dat moeten we ook doen. Mm -hmm. En de maatregelen die wij kiezen is dat we een sloopregeling invoeren... voor zowel personenauto's als bestelbussen... die ouder zijn als benzineauto's, zijn dan 1992... of diesels ouder dan 2005... Mm -hmm. En bovendien nog een premie geven wanneer je een schone, extra schone auto koopt, een elektrische dus of een groen gasauto. Even, even precies, boter bij de vis. Wat krijg ik terug voor mijn benzineauto van voor juli 92, als ik hem verkoop? Wat is die? Nou, we gaan het precieze bedrag nog vaststellen, maar het wordt okay. ergens tussen de 1000 en 1500 euro ja. voor je auto. Dat is en, veel uh, meer dan zou Ja, dat is voor jou een hele goede prijs. Oh. <lacht> ik zou, ik zou <lacht> wat een als ik jou was. Ik heb ooit, we <lacht> hebben ooit gestund in Nederland met 2500 euro. Hè, een sloopregeling. Uh -huh. Die heeft even geduurd, die is afgeschaft. het draait te duur? Dat leverde eigenlijk niet veel op. Verwacht je nou ja, dat de mensen massaal hun auto gaan inleveren voor Duiven Nou ja, onze collega's van de gemeente Den Haag hebben inderdaad zo'n regeling met uh -huh. deze bedragen. En die is ontzettend succesvol. Uh -huh. Dus wij gaan er vanuit dat er ook veel Rotterdammers zijn die er gebruik van gaan maken. Hoe, wat, wat, wanneer is het succes? Hoeveel auto's moeten we dan wegsaneren? Nou, ik vind dan wel dat, uh, dat we echt over duizenden auto's moeten hebben. We ja. hebben het uh, in totaal over ongeveer 15.000 voertuigen in Rotterdam. Uh, personenauto's die, uh, die onder deze categorie vallen. Ja. En ik zou toch wel graag de helft daarvan ongeveer van de weg willen hebben. Oké, okay, en die auto's die er niet, uh, uh, die een auto, mensen die hun auto niet laten slopen... en die willen doorrijden met hun oude Mercedes, wat gebeurt daarmee? Die, die kunnen dat ook gewoon blijven doen. Ja. Maar op het moment dat iemand een nieuwe auto koopt... en daar uh -huh. ook een parkeervergunning voor aan gaat vragen... dan kom je daarvoor niet meer in aanmerking. Dus als je nu een oude benzine- of dieselauto koopt, bestelbusje... dan krijg je geen parkeer, uh, parkeervergunning meer. En daarmee hopen we dus ook nog verder mensen te stimuleren... om, uh, om schonere auto's te gaan kopen. Ja, do doen daar ook de garages, de, de grote Q-parks van deze wereld aan mee? Of kan ik straks met mijn auto zonder parkeervergunning... gewoon een plekje kopen in de Q-park op de Westplaat? Uh, dat zou misschien wel kunnen, ja. maar dat, uh, dat zal waarschijnlijk ook wel wat extra's gaan kosten. Uh -huh. um, de parkeervergunningen in Rotterdam zijn relatief uh, goedkoop, maar uh, de kern is dat we vooral willen werken aan het verschonen van het ja. wagenpark. Dat is niet alleen maar goed voor Rotterdam, maar natuurlijk ook voor overal waar die auto's dan straks niet meer rijden. Okay. Maar het is, uh, uh -huh. daarnaast hebben we ook nog een specifieke aanpak. Dus we hebben een sloopregeling, uh -huh. een premieregeling voor als je een extra schone auto koopt. Um, dat uitsterfbeleid zou je kunnen zeggen van auto's via onze parkeervergunningen. Uh -huh. En daarnaast nog Pakken we extra knelpunten in de stad aan, onze beroemde Schraafdeckwal, door ook daar vrachtverkeer te gaan verbieden in de komende tijd? Oké, okay, daar zullen de ondernemers zelf niet heel blij mee zijn. Hoe gaat u dat opvangen? Nou, we hebben met de ondernemers gesproken over de maatregelen die, die nodig zijn. Dit mm -hmm. was een van de maatregelen waar mensen nog goed mee konden leven, vanuit het perspectief dat er iets moet gebeuren aan die luchtkwaliteit in de stad. Maar wat we met hen vooral ook samen gaan doen, is kijken of we nog meer maatregelen kunnen bedenken die helpen om bijvoorbeeld meer samen uh, auto's te gebruiken. Dus bestelauto's een soort bestelautoservice in de stad. En, ja. uh, en dat helpt ondernemers om nou kosten te drukken. En tegelijkertijd ook te zorgen dat ze minder bijdragen aan luchtvervuiling. Oké, okay, moeten we dan voorstellen, zo'n door de overheid of door de gemeente overheid min of meer gestimuleerde bezorgdienst? Uh, die met elektrische bestelbusjes ruikt? Nou, dat zou kunnen. We hebben zo'n binnenstadservice op dit moment al. Mm -hmm. Maar die willen we ook graag wat verder uitbreiden. En, ja. uh, en Telen en Evo. We hebben ook aangegeven dat ze er graag aan mee willen werken. Omdat, Wie zijn dat? Uh, dat TLM zijn de, de branchevereniging van, uh, van de vervoerders in Nederland. Ja. En, uh, en zij vinden het ook interessant om met ons te kijken naar dat soort maatregelen. Um, en waar we ons dus nog niet aansluiten is bij Utrecht... die gekozen heeft voor de introductie van extra milieuzones. Ja. We hebben er eentje in Rotterdam voor vrachtverkeer. Die blijven we uiteraard handhaven. Mevrouw, mevrouw, mag ik iets vragen? Het, ik, ik begrijp dat in sommige steden het probleem nijpend is. Je kunt je afvragen of daar een dergelijke regeling enigszins aan toe bijdraagt. Maar oké, okay, die is voor u, dat weet u waarschijnlijk beter dan ik. Maar waarom kunnen we het niet gewoon dan landelijk regelen? Waarom moet Rotterdam nou weer iets anders hebben dan Utrecht, dan Amsterdam, dan dit en dat? Je zou er als bereider van zo'n auto compleet gek worden van... Ik moet nu vandaag daar naartoe. Laat ik eens even in het boekje gaan kijken. Wat en of het mag en waar ja. en waar niet. Nee, wat... Maar Bel uw roerganger en zeg dat u daar een landelijk ding van maakt. <laughs> nou, dat, dat is ook goed. En eigenlijk moet het een Europees ding zijn. Want het meeste helpt natuurlijk als automobielfabrikanten... gewoon schonere auto's gaan produceren. En langzamerhand doen, doen ze dat. Maar ja. daar kunnen we natuurlijk ook verdere stappen in zetten. En dat geldt niet alleen voor personenauto's... maar ook bestelauto's en vrachtauto's. Mm -hmm. Um, wat we hebben gedaan met de grote steden, want daar zitten de knelpunten eigenlijk, die luchtkwaliteit knelpunten, daar zitten ook de grootste gezondheidsproblemen, is proberen zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten. Maar onze knelpunten zijn ook enigszins anders. Maar wat we doen, bijvoorbeeld met die sloopregeling, die is ook in Utrecht, die is ook in Den Haag, die doen we dan hetzelfde. We kijken ook samen met Amsterdam en. Um, en Utrecht en Den Haag, naar bijvoorbeeld die stimuleringsregelingen... om te zorgen dat die zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. O, ja. En dat helpt natuurlijk, want oh. wij snappen ook heel goed... dat het vervelend is als je in de ene plek wel kunt komen... de andere plek niet, als er oh. hele verschillende soorten van regelingen zijn. Een speciale automoerder in En bovendien uh, hebben we met z'n allen, dus alle grote steden... Uh, aan het Rijk gevraagd om ons verder te helpen... Goed te kijken naar die fiscale stimulering van schone auto's, maar ook bijvoorbeeld het mogelijk te maken dat wanneer je in de randgemeente van de grote steden woont, dat je dan aan ja, zeg maar zelfde soort van sloopregelingen of mm -hmm. stimuleringsregelingen mm -hmm. hebt. Ja, Omdat het natuurlijk heel goed kan zijn probleem, dat je ja. bijvoorbeeld in Barendrecht een bedrijf hebt, maar veel in Rotterdam werkt, en dan zit je natuurlijk met dezelfde, ja. dezelfde thema's. Ja. Een heel ja. belangrijk ding, wat we veel horen... dat gaat ook om de luchtkwaliteit, uh, fijnstof. Heel veel fijnstof wordt uitgestoten door bomfietsen, bijvoorbeeld scooters. Er zijn er ontzettend veel van. Waarom ook niet dat aangepakt? Nou ja, we, we, we kijken daar zeker ook naar. Bij ons speelt in de stad dat we een tijdje... een um een stimuleringsregeling voor elektrische scooters wilde hebben. Helaas heeft de gemeenteraad dat, uh, dat uh, afge, afgevinkt. Die wilde dat liever niet. Maar uh, wat we zien is het dat weliswaar brommers niet alleen maar veel uitstoten... maar bovendien ook tot veel ergernis leiden. Mensen vinden het over het algemeen toch vervelende dingen op de weg. Daar kunnen we wel een paar dingen aan doen. In de stad hebben we bijvoorbeeld voor gekozen dat ze niet meer op het fietspad kunnen... maar op de rijweg moeten. Um, we, we monitoren heel goed of mensen die um, brommers hebben opgevoerd... of dat ze extra lawaai maken. Maar wat uh, verder wel wel heel erg belangrijk is om te weten... is dat ze weliswaar uitstoten. En het is vervelend als je met je fiets achter staat of aan het hardlopen bent. Maar dat de totale uitstoot van die uh, scooters... toch veel minder is dan van bestelauto's... persoonauto's en vrachtauto's. Dan een hele belangrijke handhaving. Want daar gaat het op fout. Je gaat straks met een enorm korps mensen rondjes rijden. Letterlijk door de stad. Om te kijken of, de, of men wel voldoet aan deze regelingen. Is dat niet het paard achter de wagen? Nou, we doen dat gewoon met spannend. camera's. Want dat vinden we is het makkelijkst en blijkt ook het meest effectief te zijn. We zien dat in allerlei steden in Europa, maar zeker ook in Nederland, dat wanneer je gewoon een camerasysteem hebt, dan, dan pak je daarmee in, in principe alle mensen die de regeling overtreden. Um, dat is ook effectiever dan mensen op straat uh, te laten controleren. Ja. Duidelijk. We moeten naar die Je naar die rij, rijden. Ja. Ja, ja. Jij, jij hebt met die Peugeot gereden. Ik heb met die Peugeot de Peugeot gereden. De 308, een openbaring noemt Carlo dit. En er zit dus iets in wat we niet kennen, maar wat wel heel belangrijk is. Nou, ik ben benieuwd. Dames en heren, de 308. Tadaa. Dames en heren, dit is een historische opname. De laatste keer dat ik u een auto of iemand, überhaupt iemand, een auto van dit merk heb aangeraden. Nou, dat is al even geleden, hoor. Dat ging om de auto die heette 504. Ik rijd in een Peugeot 308 met 115 pk motor, dieselmotortje. En hij ziet er gewoon hartstikke goed uit. Het is een, zeg maar een beetje de Volkswagen Golf van Peugeot. Niet alleen heel mooi, maar ook best ruim. Het is een middenklasser. Hij heeft van alles erop en eraan zitten. Het is een beetje een showmodel dit, maar oké. Okay. Uh, ik word op dit moment, dames en heren, in een Peugeot... Uh, rond de uh, omgeving waar je nieren zouden moeten zitten, gemasseerd. De bediening van enorm veel functies... zit niet meer onder allerlei knopjes en hendeltjes en schakelaartjes... maar verloopt via het grote beeldscherm in de middenconsole. Je houdt daardoor een heel rustig... Uh, instrumentenpaneel over. Maar los daarvan: het is gewoon een mooie kar. Ik ben aan alle kanten enorm en positief verrast. Er is alleen één ding, dames en heren: er is één groot probleem van deze Peugeot 308. En dat is uh, de pook. Die is uitgevoerd in aluminium, maar er staat keurig ingegraveerd hoe je moet schakelen om uh, in de eerste of de zesde versnelling te komen... en alles wat ertussen zit. Maar dat ding is koud morgens. Koud, dat houdt u niet voor mogelijk. Dus uh, ja, er is een nieuwe accessoire geboren. Naast uh, stoelverwarming, stuurverwarming, wat sommige auto's hebben... Uh, pleit ik nu ook voor pookverwarming. En verder is er... Nou, ik kan het met de beste wil van de wereld niet voorzinnen... Is er geen reden om als u een middenklasse zoekt, toch even bij die Peugeot-dieren langs te gaan? Want het ding klopt aan alle kanten. Prijs, tot slot, afgezien van het feit dat die eh, als, als 115 pk diesel behoorlijk snel is en toch nou gemiddeld zo'n 1 op 20 rijdt, die start bij. Een over aantrekkelijke 19.000 euro hebt u de instap benzine versie, maar u kunt het heel gek maken hoor. Want dit exemplaar dat kost rond de 30, uh, maar dan heb je wel een autootje waar je niets, maar dan ook niets aan mist behalve pookverwarming. Pookverwarming, pookverwarming. Ja. ja, dat heb je dan niet, nee, nee, nee. nee. nee. maar het, maar het is, is gewoon een hele lekkere auto ja, en het ziet er nog leuk uit ook. No, no, no, no. Nou, hadden we een, uh, Jorn had natuurlijk weer niet de allergoedkoopste gekozen nee, uit het aanbod, zou ik maar zeggen. Niet. Nee, nee, nee. Ja, maar... Oh, Over auto's gesproken. Wij hebben hier de verkeerswethouder uh, uh, van de gemeente Rotterdam. Van ja. deze, 66 uh, Axel ja. zelf Huffelen. Wat is uw favoriete auto? Een Jaguar E-Type. Hé, hey, dus <tie> niks met een accu, maar gewoon een E-Type. Ja. ja. Jaguar, heeft u er zelf eentje? Nee, nee, nee, helaas niet. Nee. Maar die gaat er wel komen, hoor. Het zou wel mooi zijn, maar dan moet ik eerst nog een beetje extra gaan sparen. ben ik bang. Mm -hmm. oh, okay, maar stel en dan, dan mag ik er ook niet te veel mee rijden. Want zo ontzettend schoon is die nee, niet. Maar, okay, nee. maar kan die dan wel straks nog Rotterdam in als u alle maatregelen doorkrijgt? Nou, dat, uh, dat weet ik nog niet. Want uh, voorlopig <laughs> kan die er nog gewoon in. Hè? Ja. Nee, maar uh, uh, zeker. Want uh, uh, wij kiezen ervoor maatregelen die vooral stimulerend zijn. Hè, om ja. mensen... Te stimuleren om een schone auto te kopen. Maar niet een hobby af te pikken. Uh, precies. En ik denk dat het ook goed is om, uh, om te zeker ook uh, voor hier, denk ik, uh, mensen met een hele mooie oude oldtimer. Hm. Die moeten daar natuurlijk gewoon gebruik van kunnen ja, het maken. Het is wel grappig dat u zegt. Van, hij is niet zo heel schoon. Zegt, nou, ik <coughs> kan u melden dat hij qua uitstoot toch wel. Ik denk dat je toch minstens twee cruise schepen per week... moet, moet weigeren in de haven om dat weer te compenseren. Nou, dat, dat denk ik eerlijk gezegd ik niet. Maar, zeer uh, maar het, is, het is natuurlijk wel erg belangrijk dat, je, dat we zorgen... Dat, uh, nou, dat de stad goed bereikbaar blijft. En dat mensen die eens een keer iets bijzonders hebben... dat dat ook gewoon blijft. Dat je daar niet heeft. over mag zeuren. En dat is een mooi bruggetje. Nou, en allerlaatst, heel kort... Ja. er komt een nieuwe kentekenkaart in Nederland. Ja, in plaats van al die losse vlodgers. En dan zie ik op de fora over oldtimers en klassiekers weer een nou sorry hoor, Krijg gezeik heen. komen. Over mensen die dat allemaal weer dit en dat vinden. Jongens, zeur niet zo. Er is niets op aan te merken. Op nee. een kentekenkaart, gewoon een creditcard waar alles op staat. Precies, en een creditcard. Ga niet klaar zeuren. Nee, mag niet. Sorry, mevrouw Van ik. En anders krijg je ook ja. geen pookverwarming in je volgende auto. Nee. Zo dat afspreken vind ik ook. Tot zover deze Tos Auto Show. Hartelijk dank Alexandra van Huffelen. Verkeerswethouder voor uh, de gemeente Rotterdam. Wanneer komen de maatregelen? Volgend jaar 2015? Begin 2014. Oh gelukkig. Dat nou, is nou, al heel snel. Dat ja, is ja. veel te snel ja. Nu krijgt de Tross Auto Show mok. Snel toch? aan de slag. <laughs> de Tos Auto Show mok. Die gaat met u mee naar dank Rotterdam. Wel. Dat is hartstikke goed. Duurzaam en wij zijn de volgende week. Tot die tijd uh, Twitter en Facebook. U weet ons te vinden. En alle andere media voor oude mensen. Uh, Snapchat. Dat gaat Karno binnenkort eens doen de collega's van Opium die verder gaan, maar eerst uit NOS Nationaal met René van Brakel. Tot volgende. Week. Dit is Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws: inderdaad, steeds minder Nederlandse jongeren moeten voor de rechter verschijnen. In zes jaar tijd is het aantal jeugdstrafzaken met de helft gedaald, meldt het Openbaar Ministerie. Dat komt onder meer door de hardere aanpak, maar jongeren hangen ook minder op straat rond. Ze zitten meer thuis te gamen.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 En over een half uur zijn de koning en koningin in de ridderzaal... waar een feestelijke bijeenkomst wordt gehouden vanwege 200 jaar koninkrijk. In Scheveningen is de landing van prins Willem Frederik nagespeeld. Duizenden toeschouwers hadden zich op het strand verzameld. En vanavond is er nog een koninkrijksconcert in het Circus Theater. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Muiden 3 kilometer. En op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen... bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium Live vanuit, uh, vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam. Tot half vijf kunst en cultuur op radio 1. West Side Story, dat kent u wel. Hè? In het concertgebouw is dat een participatieproject. En straks vertelt de directeur Simon Reining wat dat inhoudt. Een participatieproject. Dan hoort u ook dat je na een optreden in de tachtig seconden van Opium nog heel ver kunt komen. Nummer Kietepa was een prachtnummer van Brel... vaak gezongen door Jeroen Willems. Marijke Reinders, die volgde hem zes jaar met haar camera... tot zijn overlijden eh, dinsdag precies een jaar geleden. Nummer Kietepa is ook de titel van een Nederlandse documentaire. De makers die grepen gisteren op het Itva net naast de prijzen. Maar ze zitten straks wel mooi hier in opium. En Frans Wijs die komt ook langs om over zijn kerstfilm Finn te vertellen. Jeroen Junte over de randen van wat we design noemen... en in de virtuele vitrine laat acteur Roland Fernhout een beeldje zien.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 heeft Andy Allo meegenomen die nog met Prince heeft gespeeld. Reageren kan op opium.nl of twitteren naar hekje opiumavro... of hekje Hans Opium. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Het is het duurste gedrukte boek ter wereld. Fair warning. 12.500.000 dollars. 12,5 miljoen plus veilingcommissie kost in totaal 14,2 miljoen dollar. Zoveel leverde een klein psalmboekje op uit 1640 dat woensdag in Veilinghuis Sotheby's in New York onder de hamer ging. Het gaat om de een van de elf overgebleven kopieën van het eerste boek dat ooit in Amerika werd gedrukt. David Redden, hij is vicevoorzitter van Veilinghuis Sotheby's, over hoe zeldzaam dit boek is. And it's uh, incredibly rare. Only 11 copies survive compared to 48 copies of the Gutenberg Bible, maybe 200 copies of a Shakespeare First Folio. Ja, de koper is de Amerikaanse zakenman en filantroop David Rubenstein. Hij is van plan het boekje langdurig uit te lenen aan bibliotheken. Het Haarlemse kunstverzamelaars-echtpaar Pieter en Marieke Sanders... die lenen niet alleen uit, maar die schenken... maar liefst 127 van hun verzamelde werken aan het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ze doneren het te ere van de heropening van het museum... en als eerbetoon aan vertrekkend directeur van het Stedelijk en Goldstein. Pieter Sanders. Nee, nee, Wij hebben dingen vaak heel vroeg gekocht toen het Stedelijk Museum of andere musea daartoe nog wat minder uh, belangstelling hadden. En dat is ook de taak van de verzamelaar om dingen vroeg te kopen, te signaleren... en dat het daarna in het publieke domein komt. Ja, het echtpaar verzamelt sinds de vroege jaren zeventig kunst... van de relatief jonge, vaak conceptuele Nederlandse kunstenaars. We moeten er wel even geduld hebben, want in 2015 pas zal het Stedelijk... een tentoonstelling laten zien met een selectie van de schenking van het echtpaar Sanders. De tijger uit de film Life of Pi verdronk bijna op de set. En 27 dieren werden gedood tijdens de opnames van The Hobbit. En toch werd er aan het einde van die films vermeld... dat er geen dieren gewond waren geraakt. Het Amerikaanse tijdschrift The Hollywood Reporter... zette ongelukken met dieren in films op een rij... en wijst verwijtend naar de organisatie... die toeziet op, toeziet op dierenrechten op de filmset. Deze American Humane Association... geeft een diervriendelijk certificaat af aan films met dieren... en promoot dit door beroemde sterren als Quentin Tarantino... In dus in te zetten in hun filmpjes. Animals aren't supposed to get hurt. Animals aren't supposed to die. Nee. It's a movie. No animals should ever be harmed. Ja, de vraag is dus of dat keurmerk dat al kan garanderen. De American Humane Association heeft op haar site gereageerd, wijst op haar hoge veiligheidscijfers, maar ontkent niet dat er soms ongelukken gebeuren. Ja, tot slot nieuws over een uh, rockende Prins William. De Britse prins die stond dinsdag tijdens een verrassingsoptreden in Londen op het podium... met de Amerikaanse zanger John Bon Jovi en zangeres Taylor Swift zingend wel te verstaan. Nee, zingend. De plaat laat nog even op zich wachten, vermoed ik met de Royal Sessions. Living on the Prayer was dat een nummer van Bon Jovi... die dus salonveeig is geworden bij deze. Met het optreden op Kensington Palace... wilde de prins geld inzamelen voor jonge daklozen. En tot zover het Opium Dit is Opium. Drie ongepubliceerde verhalen van Amerikaanse schrijver J.D. Salinger, wereldberoemd om zijn Catcher in the Rye, die zijn deze week op internet uitgelekt. De schrijver had bepaald dat de verhalen pas in 2060 gepubliceerd mochten worden. Maar, dat de, maar nadat de verhalen via ebay zijn geveild, circuleert een scan van de verhalen nu op internet. En wij hebben hem ook gezien. En Joost Wagemann ook. Joost, goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Ja, ik, ik ga je even introduceren, want jij bent, uh, waarom we jou bellen... je bent uh, auteur van het recent uitgebrachte uh, essaybundel Americana... over Amerikaanse cultuur, waarin je uitgebreid ook al voor schrijft... als de man die Amerika voor jou heeft ontsloten. Gaat jouw hart sneller kloppen van dit nieuws? Ja, mijn hart ging wel sneller kloppen. Uh, ten dele. Aan de andere kant uh, um, uh, heeft J.D. Challenger niet voor niets besloten... dat deze verhalen niet in zijn beroemde verhalenbundel Nine Stories terecht zouden komen. Hij vond ze niet goed genoeg. Vind jij dat ook? Want je hebt ze gezien. Ik heb ze gezien. Uh, ja, ik kan daar niet onmiddellijk een over vellen. Het is pas kort geleden bekend geworden. Ik heb ze nu uh, zo snel mogelijk proberen te lezen. Wat mij opviel is dat er ook gewoon taalfouten in staan. En uh, dat had Salinger toch niet gewild eigenlijk. How is he today? Ethel Hospital Whispered. Dat is een zin die niet klopt. En voor zo'n perfectionist als uh, Jerry Salinger is dit natuurlijk gruwelijk. Want de man was een perfectionist. En iets verliet pas zijn schrijfkamer als het helemaal voor 110% in orde was. Ja, maar had hij die oh, verhalen, is het oh, is het bedrag van 110 ja. dollar. verbazingwekkend laag voor uh, die uh, drie verhalen. Uh, als je beseft dat bijvoorbeeld een eerste druk van The Catcher in the Rye uh, ja, die gaat daar voor 14.000 dollar uh, van de hand. Ja, maar, maar, maar uh, we, we, kijk, als Sellinger als ze niet gepubliceerd had willen... Hij, hij had ze natuurlijk ook kunnen vernietigen. Of doe je dat niet als schrijver? Ja. ja, maar dat is wel heel radicaal. Wie weet wilde hij ze nog uh, bewaren om hmm. fragmenten eruit te gebruiken. Als een schrijver iets weg doet, dan moet het wel heel erg mislukt zijn. En dat zijn deze verhalen helemaal niet. Uh, bovendien heb je altijd natuurlijk als schrijver in je, uh, nu in je computer... maar vroeger in je mapjes uh, aanzetten tot verhalen... of verhalen waar je nog aan wil schaven... of verhalen ja. waarvan je fragmenten later wil gebruiken... in andere uh, uh, uh, verhalen die je schrijft. Dus ik vind vernietigen wel heel radicaal. Hmm. Ja. Wat denk jij? Zou Salinger zich in zijn graaf omdraaien... als hij wist dat uh, die dingen op eBay terecht waren gekomen? Hij was heel dus, media schuw, Hij wilde dit uh, soort dingen niet. Ik geloof dat... 33 keer in zijn graf omdraaien. Dus dit had hij niet gewild. En het nee. is niet voor niets dat hij heeft gezegd... het mag pas in 2060 bekend worden. Hoewel dat laatste ook weer enigszins... dat getuigt ook van het maniacale uh, karakter van Challenger. Waarom 2060 zoveel ja. jaar na zijn dood dan wel? Uh, het, het bevat geen belastend materiaal voor het derde. Uh, het, is, het lijkt mij een beetje een, een door, door fanatisme ingegeven uh, jaar dat 2060. Ja. Ga, ga je wel wachten tot... Ja, ik weet niet of je dat nog gaat meemaken. Ga je nog wachten ja, tot die nou, tijd? Ik kan dus wel uitrekenen of ik dat <laughs> nog meemaak. Ik denk, ik ben bang van niet. Nou, wie weet, maar die zijn uh, van, van, uh, tegen die tijd... Hè, dat we dat nog gaan meemaken. Dan, ja, maar nee. dit is in ieder geval wel een geschenk... natuurlijk voor de Salinger-fans. Dat staat buiten ja. dat, dat het kijf. En het is ook ja. eigenlijk vrij royaal. Want ik neem aan dat degene die het heeft gekocht... Voor dat belachelijk lage bedrag van 110 dollar. het uh, uit een soort. Ja, um, um, geste aan alle. zelfde mm. dus daar ook ter wereld. op idee uh, heeft gezet en op internet. Ja, goed. Dankjewel, Joost. En een prettige dag. dag nog. Joost Wageman was dat. Gaan we van de ene schrijver naar de andere. Want schrijver Abdelkade Benali, Banali presenteerde donderdagavond zijn nieuwe roman Bad Boy. Dat is geïnspireerd op het leven van kickbokser Badr Hari. Banali deed het in een sporthal in Amsterdam-Oost... waar de omstreden Badr als jonge jongen leerde boksen. Badr Hari was er zelf niet bij, maar open uw. wel. Dank jullie wel. Abdelkade Benali. Hartstikke goed, hartstikke leuk. Alles kwam samen hier. Uh, de liefde voor de kickboksen, uh, de geur van zweet in de Moesit uh, uh, sporthal. In het boek probeer je een genuanceerd verhaal te geven van hem. Ja, ik heb iets meer willen laten zien dat het mediabeeld wat er kan ontstaan rond de doorgeslagen vechtsporten. Neem je het in die zin toch een beetje voor hem op? Ja, ik neem het natuurlijk echt wel op voor mijn karakter, voor Amir Salem. Ik neem het niet op voor Badr Hari. Nee, je hoopers natuurlijk toch gebaseerd op Badr Hari? Ja, nou ja, dat is zo. Ik krijg ook vragen. Ik ga geen vragen uit de weg. Uh, omdat alle vragen hetzelfde zijn. Namelijk is het een monster. En, uh, en, uh, en rechtvaardig je het monster niet door erover hem te schrijven. Ja. Uh, nuanceer niet te veel. Nou ja, misschien. Uh, maar laten de lezer het boek ontdekken en zijn eigen oordeel vellen. Oek de Jong, zou u ooit zelf zo'n soort onderwerp nemen voor een boek? Uh, nee, hier zou ik nooit opgekomen zijn. Ik vind het heel lastig uh, hoe een romanschrijver zich tot actualiteit verhoudt. Ik heb het boek van uh, Appelkader in mijn hand. Ik hoop dat hij een prachtig boek heeft uh, geschreven, maar het is heel tricky. Tricky! Dat je niet genoeg afstand hebt. Dat je toch te veel op, op thema's gaat zitten die, ja, die nu heel interessant zijn, maar dat over vijf jaar niet meer zijn. En ik vind dat zo'n roman toch iets moet zijn, tenminste een goede roman... die over 25 jaar ook nog iets betekent. Michiel Romein, ook hier met een gesigneerd boek. Gevaarlijk om zo'n heel actueel onderwerp te kiezen. Literatuur mag toch, het beweegt toch in alle regioen? Nee, dat lijkt me geen probleem. Nee. Sterker nog, ik denk dat daardoor ook wel meer mensen het kopen. Dat is ook wat waard. En misschien ook wat er werd gezegd, wat meer jongeren... Ja, die ging het allemaal jat, dat lijkt me een goed idee. Ja. Dag! Robert Fuisje, schrijver, begrijp jij de uh, keuze voor, voor zo'n actueel onderwerp, voor een boek? Nou ja, ik begrijp de keuze om, omdat het natuurlijk een hele interessante vraag is. Waar ik denk bijna het hele land uh, zich afvraagt: van hoe is dat zo gekomen? Aan de andere kant uh, zou ik denk ik niet snel een roman schrijven. waar je zo het sterk de nadruk legt dat het dus gaat over een, een echte bestaande persoon. Nooit iemand moeten kiezen waar je een boek omheen zou bouwen. Wie zou dat zijn? Ja, het klinkt waarschijnlijk heel uh, arrogant, maar behalve, behalve mezelf heb ik tot nu toe nog niet uh, mensen gezien of, of ook zo, goed, zo dichtbij gestaan dat ik het zou kunnen. Maar ja, wellicht dat ik nog later iemand bedenk. Voorlopig heb je handen vol uh, aan jezelf. Ja, precies. Ja. Het is al uh, moeilijk genoeg allemaal. <laughs> Alex Bogers, schrijver en ook kickbokstrainer. Is het gevaarlijk dat hij zijn boek zo gebaseerd heeft op zo'n bekend figuur? Uh, als, als er iets met Bader Hari aan de hand is in de rechtszaal of waar dan ook... dan wordt hij gezien als uh, de kenner op dat gebied. En dan ja, gaat het niet zozeer meer over zijn boek. En het echte gevaar schuilt daarin, want het is juist ook een verhaal. En het is fictie. Arie Booswa, je hebt net het boek gepresenteerd. Hij neemt het op voor Bader Hari op een bepaalde manier. Uh, kan je dat maken als schrijver? Vind ik wel. Ik ken Bader zelf al vanaf 1998 ook. En weet je, een persoon is nooit eendimensionaal. En uh, mensen die hem kennen, of zoals hier ook in de gym... mensen met hem zijn opgegroeid, die kennen ook die andere persoon. Ik vind het juist een verdienste van de literatuur als het je lukt... om ons lezers te helpen anders naar dingen te kijken en naar mensen te kijken. Wordt het dan niet te veel geromantiseerd? Nou, daar moet je wel vooruitkijken, denk ik. Dat je niet gaat zeggen, nou jongens, we stellen ons aan. En uh, als je een held bent en een bruggenbouwer, dan mag je alles doen. Dat is natuurlijk niet zo. En ik, dat is een hele fijne lijn hoor, een, een, een dunne lijn. En ik denk wel dat Abdelkader er goed in slaagt om die vragen te stellen. Tegelijkertijd weet ik zeker dat er kritieken zullen zijn... dat ze vinden dat hij dat toch te veel doet, het verheerlijken. Ongetwijfeld, dat was Arie Booms. Maar tot slot: Bad Boy van Abdelkade Banan. Die is uitgegeven door de Arbeiderspers. De jazz en soul zijn op het lijf geschreven. De van oorsprong Cameroense zangeres bracht dit jaar een nieuwe album uit uit The Back of Beyond. En volgt aan haar bestaande repertoire een vleugje pop toe. Uh, recept, een vleugje pop toe. Hier is Thinking About You, Chiam Rosie. A friendship that's long, long, long gone. I remember the two of us talking, sharing thoughts. Sometimes I Tja Merozi, volgende uur van je me nog twee keer te horen. De Nederlandse documentaire 'De Tepa was een van de grote hits van het ITVA dit jaar. Het documentaire filmfestival hier in Amsterdam. De film werd genomineerd voor Beste Lange Documentaire en Beste Nederlandse Documentaire en krijgt een uh, vervroegde release in de Nederlandse bioscopen. Uh, vanaf donderdag is, de, is, de, is het prachtige verhaal... over vriendschap en alcoholverslaving uh, tussen Bob en Marcel te zien. En de makers Sabine Lubbebakker en Niels van Koeverde... die zijn hier. G gisteravond, uh, ja, de, de, de, de bekendmaking van de prijzen... ja, net niet, Sabine. Ja, jammer. Ja. We waren echt super zenuwachtig toen we erheen gingen. Ja. Want we dachten, nou ja, het is, het is, echt, een, het is echt een enorme eer... om uh, genomineerd te worden. Ja. En we hoopten natuurlijk zieken wel dat we ja. nou, op zijn minst één van de twee prijzen zouden krijgen. Maar uh, nee, het, het was niet zo. Nee, is het een beetje een Oscar-achtige avond, Niels? Of toch, uh, niet? Nou, er was gisteren wel een soort van rode loper. En er was een, uh, een podium waar toch enige soort setdesign was gedaan. En uh, mensen kwamen oplopen en aflopen. Dus, uh, uh, ja. ja, maar helaas, net naast de prijs dan Mania. je is een prachtige dag met te regen Donder voor die bioscoop. <laughs> hoe kwamen jullie die Bob en Marcel op het spoor eigenlijk? Uh, Bob was een personage in een van mijn allereerste filmpjes op de, op de academie. En uh, ja, ik ben hem eigenlijk blijven zien, omdat hij, uh, hij heeft een soort, uh, zijn huis is ook een soort herbergje geweest. Altijd waar mensen aankomen, lopen en weer wegwaaien. En uh, toen wij samen een film gingen researchen over België, toen had Bob net Marcel ontmoet. En die twee die hadden iets zo. Uh, er zat iets zo magisch in die vriendschap die ze hadden met elkaar. Dat, uh, ja. Dat we er eigenlijk niet meer weg konden blijven. Kun jij zo een beetje schetsen? Wie is Bob? Wat is het voor personage? Of voor mens? Het is geen personage. Het is een mens. Het is een documentaire waar we het over hebben. En, en, en die Marcel. Ja, maar het is maar een deel van hun leven. Hè. Dus ja, misschien in, in, zijn de personages van de Makitupa. Ik denk ook niet dat... Uh, er is meer Bob en meer Marcel dan alleen ja. dat. Maar Bob is, uh, is, een, uh, is een, geboren als Vlaming. In Brussel opgegroeid om vervolgens naar Afrika te trekken. En daarna in Wallonië te eindigen. Hij is bijna twee meter lang. Hij heeft uh, een baardje, altijd een sigaar in zijn mond. Uh, altijd een hoed op, we hebben hem twee keer zonder hoed gezien. Um, en hij, uh, hij, is, hij houdt heel erg van de wereld, wil alles weten over de wereld. De radio staat altijd aan. Hij is een enorme fanatieke Facebooker. Uh, en hij is uh, 70, hij is vorige week 70 geworden. En hij drinkt heel veel rum ook, hè? En hij drinkt, uh, ja, Marcel zegt dat hij anderhalve liter rum per dag drinkt. En Bob zelf zegt een halve liter rum. Mm. Dus het zal daar er ergens tussenin zitten. Het literum. kan zijn dat hij die liter, ene liter al vergeten is, misschien. Dat kan, ja, dat ja. kan. En, en uh, Marcel uh, is, uh, is zijn beste vriend, kun je dat zeggen? Ja, nou, ze, ja, ze, nou, ze, ze, ze, ze zijn zeker, uh, uh, ja. Zij zijn hele goede vrienden. Mm -hmm. uh, maar ze hebben ook heel veel aan elkaar. Marcel is, uh, hij is vandaag is jarig. Hij is, uh, wordt 54. Um, en Marcel is een echte waal. Ik weet niet of mensen in Nederland dat weten wat dat is. Maar dat... De, um, uh, hij is... Hij, hij komt dus echt uit het gebied van de mijnen, van de fabrieken. Hij heeft altijd als fabrieksarbeider gewerkt. Toen gingen al die fabrieken dicht. Uh, toen hij, begon hij zelf een zaakje. Ging eerst heel goed. Had hij verdiende bakken met geld. Heeft er, terug, heeft er goed van geprofiteerd. En is vervolgens ook weer alles kwijtgeraakt. Uh, dus die is nu uh, werkloos. Hij gaat en... ook nog scheiden. En hij is ontzettend aan de dranken. Ja, hij zuipt wel graag, ja. ja, ja. ja. En die twee, wat, wat hebben die aan elkaar? Want Bob drinkt ook. Dan zou je zeggen, nou, dat wordt één groot drinkgelach Niels. Het valt, valt me wel mee uiteindelijk. Ja, <laughs> nou, het valt ook. Kijk, de spanning van de film is volgens mij ook... dat ze elkaar eigenlijk het hoofd boven water proberen te houden. van Bob, die, die is wat slimmer dan Marcel ook. Die zorgt ook voor, voor dat met, als hij problemen heeft met papieren... of hij moet naar de gemeente, dat doet Bob allemaal... En Marcel die staat bij Bob op het dak als de dakpannen eraf zijn gewaaid. En, uh, maar er is een hele precaire balans tussen of ze elkaar nou het hoofd boven water houden... of dat ze elkaar langzaam mee de, de afgrond intrekken. Ja, want Marcel die gaat op een gegeven moment gaat naar het ziekenhuis om te proberen van de drank af te komen. En Bob die komt dan op bezoek en die, die zit met zijn rug nog altijd. Dat is niet echt heel erg behulpzaam. Uh, <lacht> nee, maar er zit, er zit iets in denk ik wat, waar, waarom wij ook deze film wilden maken. Er zit een soort medogeloosheid in... Uh, want Bob die weet ook wel dat als Marcel uit dat ziekenhuis komt... dat hij weer in diezelfde omgeving komt. En Bob vindt zelf ook, denk ik, dat... Uh, die is ook gewoon trots op wie hij is. En uh, ik denk dat Bob ook bijna trots is op zo'n actie. Dat hij gewoon denkt van ja, ik vind dat ik dat kan maken. En ik vind ook maar dat Marcel daarmee moet dealen. Ja. Daar zit heel weinig compassie in. Maar er zit op een andere manier wel iets heel... Uh, echt iets in waar wij heel erg voor zijn gevallen Ja, zijn, Zij doen heel veel dingen die, die, die de maatschappij... over het algemeen misschien niet als succesvol als, of als goed bestempelt. Los. Nou, omdat ze veel drinken, mm. omdat ze niet werken. Nee. omdat uh, Bob is, uh, die heeft, hij heeft drie kinderen bij drie verschillende vrouwen. Uh, maar Bob is echt een vrijbuiter. En die wil, die wil gewoon doen waar hij zin in heeft. Hij is echt een hele eigenwijze man... Maar dat maakt ook dat hij daarin uh, best ook een soort uh, alleenigheid om zich mm -hmm. heen heeft. Ja. Dus hij, hij kent die keerzijde heel erg. En wij, wij met, met de, de ontmoeting met deze twee mannen... leerden wij echt te, te accepteren dat, er, dat, er andere, dat je, je hoeft niet per se te oordelen. Mm -hmm. En het feit dat ze heel veel drinken... Ja, je kan ze alcoholisten noemen of je kan het niet goed vinden... maar zij zelf, zeker Bob, maar zelfs een beetje een ander verhaal... Ja, die is daar, ja dat, daar kiest hij voor. Ja, ja, dus waarom, maar, waarom zouden wij dat veroordelen? Nee, dat dan? snap ik. Maar, maar, maar, maar daar, daar zit je dan bij. Je maakt een documentaire. Je ziet dat iemand zich... de, de vernieling in aan het drinken is. Hoe, hoe, hoe stel je je dan op? Zeg je van... proost Marcel, doe lekker met je mee? Of? Nee, maar waar, waarom zouden wij de pretentie hebben... om te denken dat wij... Uh... Hun leven beter kunnen maken. Wij nee. zijn erbij, wij zijn geen sociale werkers. Wij gaan ze ook geen bier geven. Als Marcel uit de ontwenningskliniek komt en hij vraagt om een biertje, ja, wij gaan het zeker, ge dat, dat geven we niet. Mm -hmm. Maar dat hij dat gaat drinken, ja, dat is gewoon zo. Dat is ook aan ons om, dan, om dat te accepteren. Dat, is, dat was ook moeilijk hoor. Was, ja. was... Drinken jullie dan ook mee, Niels? Nou, in het begin was toen wij daar net aankwamen. En zeker in de zomer, dan is het toch heel gezellig ook in zo'n dorpje. En dan is het zo dat om elf uur komt het eerste glas wijn op tafel... en pakt er iemand de gitaar en sta je in één keer op dinsdagmiddag... rond lunchtijd lekker met elkaar te dansen. En ja, wij dronken mee. En uh, we hadden heel veel avonden dat we ook aangeschoten scènes aan het draaien waren. Um, tot op het punt dat je, dat je ziet dat het in een andere fase komt. En daar zijn wij ook echt een stap achteruit gegaan. Toen hebben we ook een. We logeerden in het begin ook bij Bob. Toen hebben we ook een huis gehuurd. En zijn we echt fysiek meer afstand gaan nemen. Echt iets verder van hen af gaan staan. En ook met de camera steeds meer wijdere shots gaan maken, zodat het, nou ja, zodat het veel meer aan de kijker blijft om het in te vullen. Ja. En ook het moment, want dat, dat schetste Sabine net al... van het moment dat hij komt uit de kliniek en hij wil een biertje... en hij drinkt dan ook dat biertje. Vind je, vind je dat niet ontzettend wrang om dat dan te constateren... Hey, verdorie, dat heeft niet geholpen? Ja, we waren wel echt een. Uh, we waren een illusierijker uh, na, na. Toen dat hij eruit kwam. En hij is ook. Het is een ontzettend charmante man. En je hoopt echt. Wij, nog steeds. Wij hopen zo erg dat het. Uh, dat hij er doorheen komt. En mm. dat hij. Dat hij weer werk vindt. En een nieuwe vrouw vindt. En uh, nog meer kinderen gaat maken. Of, of wat hij dan ook wil. Uh, maar hij wil zelf niet. En daarnaast is. is ja, alcoholisme. Uh, waar hij mee zit. Is dat. Ja, dat, dat is wel echt een, van een andere orde. Dat is. Uh, hij ja, is, is echt ziek. En ja. hij kan niet. Hij, hij kan dat niet zonder hulp. Uh, uh, ja, daar, daar heeft hij hulp bij nodig. Dus hij is, nu gaat hij wel echt voor een langere tijd wil hij naar, een, uh, naar een kliniek gaan. En dat is dan niet tien dagen. En dat gaat niet alleen over de fysieke afkik. Maar echt over ook... Ja, anders erin staan. Maar ja. daar, wij waren nooit in staat geweest om, daar, uh, om daarbij te helpen. Nee, of zo. Nee. Nee. Op het moment dat je zo'n personage los moet laten, omdat je film klaar is, dat, dat lijkt me heel lastig. Ja, maar dit, dit is vriendschap voor het leven of zo. Als ja. je op zo'n manier met elkaar drie jaar aan iets werkt, we hebben dat allebei ook wel eerder meegemaakt, dan... Uh... Ja, en, Dan stopt het niet hier Ja, en, Want het klinkt nou allemaal misschien heel zwaar Maar het zijn echt, het is, er zitten echt heel veel grappige momenten in de film Omdat deze, zeker Marcel, die, dat is, ja, die kan een verhaal vertellen en Ik heb echt op de grond gelegen van het lachen En ik heb ook echt met buikpijn gezeten terwijl het draait Maar het is, het, er zitten er zit heel veel lichte, hele grappige oh, momenten in ja, Krijgt het een vervolg wellicht, Nou, wij hebben allebei echt een, een liefde voor uh, Marcel zijn jongste uh, zoontje dat is echt, uh, die zou je zo mee naar huis willen nemen, zeg maar. En we kunnen ons ergens misschien wel voorstellen... dat we over twintig jaar een deel 2 maken, maar over de zoon van Marcel. Over de zoon van Marcel. En hopen dat hij niet, net als zijn opa uh, en, en zijn vader... dus aan de drank uh, ten onder gaat. Ja. Ja. Goed, dank jullie Vanaf donderdag, zoals gezegd in de bioscoop... Kietepa gaat dat zien. Vrije documentaire. In Amsterdam, Arnhem, Utrecht, Den Bosch en Breda. Ik dank jullie wel. Sabine Lubbenbakker en Niels van Koeveroorden... de beide makers van deze documentaire. Tot zover dit eerste half uur. Van Opium vanuit het Grand Café van de Lamar. Bent u in de buurt? Komt u even langs. We zitten hier tot half vijf. Straks uh, filmregisseur Frans Wijs over de film Fin. Designjournalist Jeroen Junte is de schrijver van het boek Dit is Design met de vraagteken. En Roland Kieft bespreekt uh, klassieke CD's. Dat en meer zo dadelijk na het uh, nieuws van drie uur. Graag tot zo. Opium.